Ja, een hele goede avond. Bontamotte, al te zamen, zou ik zeggen. Maandag, 1, 1 augustus alweer. 21 uur 3. Tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie, Auko B. Ja, we hebben wat mooie films op de rol staan. Eerstuur uur, Goodfellas, Adventure of Priscilla, Queen of the Desert, Blues Brothers, The Quick and the Dead. Ja, maar het is natuurlijk 1 augustus en dat betekent ook een nieuwe hit van de maand. Ja, toen ik zojuist hier naartoe reed naar de studio, was ik eigenlijk onder de indruk van het licht. Het was zo ook mooi licht, goudkleurig, daar op de weg, Zandvoortslaan, uh, schitterend, schitterend. Ik moet zeggen, de zon scheen recht in mijn raad. Ik had geen meter zicht, maar het was fantastisch. Wat een gewaarwording zeg. En op deze zomeravond, ik hoop dat Augustus echt een hele mooie, hele mooie maand gaat worden. Eh, hebben we een nieuwe hit van de maand. En dat is een bijzondere, want dat is een Duitse saxofoniste. En haar naam is Katja Rieser Riekerman. En eh, zij heeft een cd'tje gemaakt 2015. Never Stand Still. Samen met Joe Bonemassa. En dat is een mooi nummertje. Blues for Joe. Kom ze. zulke muziek. Katja Riekerman, een Duitse saxofoniste, geboren in 1966. Dus is ook al aardig. Ja, een vijftiger. En heeft met heel veel bekende mensen gespeeld. Heeft het iets met film te maken? Nee, heeft het helemaal niets met film te maken. Maar ik doe altijd het eerste nummer gewoon een nummer van een cd die ik ja, voor erg mooi vind. En dat is nu Katja Riekerman Never Stand Still. Er staan heel veel nummers op. En ook nog een aantal met Joe Bonemassa. Dan beginnen we aan de echte films. En daar heb ik gekozen voor de film Goodfellas. En na nou, zo'n mooi nummer kan je natuurlijk maar één andere band opstarten. Dan gaan we eens even kijken of ik dat kan vinden. En dat is deze. Ja, deze fantastische muziek komt allemaal uit de film Goodfellas. Heb je die nog nooit gezien? Dan moet je zeker woensdag kijken, 3 augustus. Kwart voor 11 begint hij op SBS 9. Een zogenaamde sterrenfilm. Zeer mooi. Er zit heel veel mooie muziek in. Onder andere ook deze van de Cream: Sunshine of Your Love. <middels> met uh, Jack Bruce, Eric Clapton en uh, op Slagwerk, je hoort het al de mooi van de Raakklappen: Ginger Baker. In Sunshine of Your Love, ja, Sunshine of Your Love, film van Martin Scorsese met onder andere Robert De Niro, Ray Liotta en Joe Pesky. Centraal karakter in deze op feit gebaseerde film is Henry... gespeeld door Liotta, geboren uit een Iers-Italiaanse ouders... dus nooit helemaal opgenomen in de maffia-familie... waarvan hij deel uitmaakt. Dit in tegenstelling tot James, gespeeld door De Niro... en Tommy, gespeeld door Pesky, die echt weer andere redenen hebben... waardoor zij nooit aan het hoofd van de familie zullen staan. James is een gevaarlijk paranoïde. Tommy is een sociopaat, sorcese, opgegroeid in Little Italy, New York... begreep als geen ander wat er in de hoofden van de Goodfellows omging. En zelden werd een misdaadsfilm zo vanzelfsprekend gespeeld en verteld. Dus heb je hem nooit gezien? Ga absoluut kijken. Vijfsterrenfilm. Uh, er zit zoveel mooie muziek in. En uh, dat ik gewoon nog er wat van draai. Want een van mijn favoriete groepen zit erin. En uh, daar heb ik er natuurlijk heel veel van. Maar ik ga toch wel even kijken of ik hier kan vinden. Remember Walking uh, in the Sand. De Shangri-La's. Wauw. Remember. Walking in the sand. Remember. Walking hand in hand. Remember. The night was so exciting. Remember. The smile was so inviting. Remember. Then he touched my cheek. Ja, de Senguila's. Een Amerikaans meidegroepje ja, uit de 60 jaren... die pop en garage rock maakte... met een melodramatische ondertoon... en een voorkeur voor liederen over... liefdesverdriet, jongens en tienerangs. Nou, het kan niet mooier natuurlijk. En dat zit allemaal in die geweldige film Goodfellas. En als slot nog eentje uit Goodfellas. I will follow him. En deze keer van Betty Curtis. Ja. Maar daar hebben we ook een natuurlijk een Nederlandse uitvoering van. door Onze eigen José. Hij wil follow him. En dat is natuurlijk meer de disco staat. Kom ze. José. Deze uitvoering zit natuurlijk niet in de film Goodfellas... maar ik vond het wel grappig om deze disco-zaand te, uh, te laten horen... om te meer, omdat de volgende film echt een disco-film is. En dat is de film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. En daar zit best wel veel uh, ja, muziek in... die we tot de categorie disco rekenen. Onder andere deze. Ik zal, ik zal er een paar laten horen... Uh, de, Het prijs komt allemaal uit de film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. En aangezien er zoveel disco muziek in zit, doen we er gewoon nog één: The White Plains. Film The Adventures of Priscilla Queen of the Desert is aanstaande vrijdag 5 augustus op televisie. Kwart over tien en hij duurt tot uh, 12 uur NPO 3. Het verhaal. Hoofdrollen Stephen Elliott. Uh, film van Stephen Elliott met onder andere Terrence Stamp, Hugo Weaving en Guy Pearce. Het motto van de disco hit I Will Survive, die natuurlijk ook in de soundtrack zit, past heel goed bij de levenshouding van drie travestieten. Die in uh, Stephen Elliotts Hilar Hilar Hilarische Roadmovie uit 1994 in hun bus genaamd Priscilla door de Australische Outback rijden. Op weg naar een optreden in het toeristenoord Weaving. No Er zit zo, zo ontzettend veel bekend in. Dat is gewoon. Uh, ik doe er nog eentje om een klein. Vol uh, disco hits. The Adventure, of, uh, the Adventure of Priscilla, Queen of the Desert. En dan kom je natuurlijk meteen uit bij de volgende film waar je niet omheen komt. Want die is deze week ook televisie. En dat is de film Mamma Mia zelf. Eens even kijken of we daar ook nog iets uit kunnen draaien. Mamma Mia. Hoe is mogelijk? Mamma Mia. Meryl Streep, The Winner Takes It All. Nee, dat is met een lang nummer. Ik doe een andere. Even kijken wat een, een beetje een, een tijd is die. Oh toch, dan in het tekst al een klein stukje. Ja, dit nummer kennen we allemaal natuurlijk in de uitvoering van de Alba zelf, maar in de film. Mama Mia wordt gezongen op Meryl Streep en dat klinkt niet onaardig, zou ik zeggen. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me now.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 I belong there I figured it made sense Building me a fence Building me a home Thinking I'd be strong there But I was a fool Playing by the rules The gods may throw Ja, deze film Mama Mia is eigenlijk nu al bezig, zie ik. Die is om half negen begonnen, op uh, net vijf. Nou, ik vind dat we er genoeg uitgedraaid hebben, want het is allemaal zulke bekende muziek. Dan gaan we naar iets anders toe, en dat is uh, de muziek uit de Blues Brothers. Dat is natuurlijk andere koek. The blues were Let There Be Drums. Blues Brothers, donderdag 4 augustus, half negen op Veronica. The Blues Brothers 2000. Uh, ja, na het overlijden van John Belushi met wie Eckroyd de oorspronkelijke Blues Brothers vormde, kwam er toch een vervolg. Elwood Blues haalt de oude band weer bij elkaar. En neemt daarbij een jonge wees en een, stri een stripclub-eigenaar op sleeptouw. De plot is mager en melig, maar de indrukwekkende verzameling muziekgrootheden doen hun zwingende best. Met onder andere Aretha Franklin, Dr. John, Eric Clapton, BB King. Nou, noem ze allemaal maar op. Gewoon geheide muziek. En dit was het uh, thema van de, uh, de Perry Mason serie. En ik doe nog eentje uit de Blues Brothers 2000. Dr. John, The Season of Witch. again my Season of the Witch, gezongen door Dr. John, vroeger de Dr. John the Night Tripper. Ja, toch een, een vrij lang nummer, kan niet helemaal draaien. De Blues Brothers, de muziek is geweldig, de film is wat minder dan de eerste Blues Brothers natuurlijk. Die kan, die kan er niet aan tippen, zou ik bijna zeggen. Dus al als je een goede muziek wil beluisteren, dan ga je gewoon naar die film kijken. En dan zie je van alles voorbij komen. Uh, wat ik ook wel eens in dit programma doe, dat is ik, uh, dat ik nummers uit films uh, laat horen. of uit tv-series. die gezongen worden door jazzmuziek. of gespeeld worden door jazzmuzikanten. En ik heb u weer een gevonden. En dat is een, uh, een jazzmuzikant, een hele jonge knaap nog. Komt uit uh, Engeland. En zijn naam is Jacob Collier. En stond ook onder andere op het, uh, laatst op het North Sea Jazz Festival. Heeft een mooiste tegen gemaakt in My Room. En daarvan het nummer de Flintstones. Die kennen we allemaal nog wel van. Uh, Fred Flintstone. Gewoon grappig, zo'n uitvoering van de Flintstones door Jacob Collier. En ik doe er nog een, een bekend liedje door jazzmuzikanten gespeeld. En dat is uit de film, uh, even kijken, van een uh, cowboyfilm. En dat is de film A Raindrops Keep Falling On My Head. Dat is volgens mij een heel bekend melodietje. Wordt gespeeld door Petra Mangioni en Ferruccio Sepetini. Komt die Raindrops Keep Falling On My Head. Just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit There's one thing I know The blues they Nothing's worry me. Nothing's worry me. Nothing's worry me. Dit is ZFM. Ja, dat kwam natuurlijk uit de fantastische cowboy-film Butts Cassidy en de Sundance Kid. En dit was een hele bijzondere uitvoering van dat nummer, natuurlijk. Het, volgens mij wordt in de film gezongen door PJ Proby zo uit mijn hoofd. Bud Cassidy en the Sundance Kid. Dan zijn we bij de westernmuziek gekomen. En dan heb ik deze keer ook weer een film van de uitgevonden die ook op de televisie komt. Uh, dan gaan we gewoon wat muziek uitdraaien en dan vertel ik zo wat over de inhoud van de film. De muziek is gecomponeerd door Alan Silvestri. Eerste nummer van deze day redemption. Het komt allemaal uit de film The Quick and the Dead. Die is uh, 5 augustus, vrijdag 5 augustus op RTL 7. Om 10 uur begint die. Hou je van cowboyfilms, dan moet je deze zeker zien. Met in de hoofdrollen Gene Hackman, Sharon Stone, Russell Crowe en de nog niet zo, toen nog niet zo beroemde DiCaprio. Ik doe gewoon nog een nummertje eruit. Couldn't tell us apart. Vic and the Dead is een film uh, geregisseerd door Sam uh, Raimi. En die uh, DiCaprio speelt een uh, patserig snelschietertje... dat steeds weer nieuwe superactieven verzint om zijn verrichtingen aan te prijzen. Maar een echte bad guy is het jochie natuurlijk nog niet. Daar is Gene Hackman voor ingehuurd. Terwijl Sharon Stone een wraakzuchtige poging mag doen... om de tiran van Redemption, zo heet dat stadje... want Hackman is in deze cartoneske western de boef naar de andere wereld te helpen... Uh, Rami trekt alle regisseurs open om hier een mooie film van te maken. Maar het eindresultaat valt toch een beetje tegen. Maar de muziek van Ellen Silvestri is best wel de moeite waard. Daarom nog een paar nummers uit deze serie. Dinner, Dinner Tonight. Tot slot de af muziek. Muziek uit de film The Quick and the Dead. Een film van uh, Sam Raimi. film uit 1995. mooie soundtrack van Ale, Ale, uh, Alain Silvestri. En de, van de week vroegen mensen nog een keer of ik iets wilde draaien van Alessandro Alessandroni. Want dat had ik vorige week gedraaid en dat vonden ze een mooi nummer. Onder andere deze. El Puro. Het thema. van CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. en uh, ja, We hebben van allerlei popmuziek gedraaid... uit films die deze week op televisie kwamen vooral, vooral. In de tweede uur staan we stil bij een aantal Olympische films. De Olympische Spelen komen eraan. en Ik heb op de rol staan onder andere Chariots of Fire... Uh, Munich en Race. Maar verder natuurlijk nog de Shipping News... A Royal Affair... Falling Down... The Secret Life of Pets... Ja, tweede uur is altijd wat meer symfonische muziek, hè? Ik zou zeggen, pak even een drankje. En dan zie ik je terug na de klok van uur.